Premier Rutte noemt een referendum in Griekenland uiterst ongelukkig. Mogelijk loopt de extra EU-steun en een reddingspakket voor de euro daardoor vertraging op, zegt hij. De Kamer debatteerde gisteravond over het Europese noodpakket. De meerderheid wil dat de plannen verder worden uitgewerkt voor ze ermee akkoord gaan. De gevolgen van de uitbraak van de Klebschella-bacterie in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam waren veel minder erg geweest als de richtlijnen voor preventie van infecties waren gevolgd. In een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staat dat het ziekenhuis de uitbraak volstrekt heeft onderschat. Tussen oktober 2010 en juli van dit jaar raakten 115 patiënten besmet. Drie van hen zijn zeer waarschijnlijk hierdoor overleden. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane heeft een regeling getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Dat gaf de Republikeinse politicus toe in een tv-interview. Eerder ontkende hij nog... Ken kwam een paar dagen geleden in opspraak omdat hij begin jaren negentig twee vrouwen zou hebben geïntimideerd. Koningin Beatrix heeft de bevolking van Curaçao geprezen voor de inzet waarmee ze aan de toekomst van hun land werken. Ze deed dat tijdens een groot cultureel festival op het Brionplein in Willemstad. Duizenden toeschouwers waren daarbij aanwezig. Het weer vanochtend is het grijs met nevelmist en lage bewolking. Verder vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door. 14 graden wordt het in het noorden, 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en, en Hoogmade 9 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Afgedwijde Wormen 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knopend Rotterdamplein 6. Vleeg de mist is de spitsstrook dicht. De A15 richting Uropoort bij Spijkenissen 3 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Yeah. Deel mijn wereld, zeg me wat je.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 ik lijk misschien maar goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus zal je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hei, hei, hei, Ik neem je mee, hei, hei, hei, Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. ik. Neem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 ik geen gevoelens heb, voilà. Terwijl ik nu alleen maar denk: zij is in de wereld. Zeg maar wat je doet: op Zeg wat je op Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 FM. Sí. Kam je haren, recht je schouders Denk aan je tanden Blijf niet hangen, recht naar huis toe Stik met twee woorden, stel je netjes voor Eet zoals het hoort en zeg u. u. Ja. Yeah. <middels> <middels> <middels> totenzet u het ritme van cfr via de kabel op 104.5